Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in een woning in Houston, Texas... acht doden gevonden, onder wie vijf kinderen. Agenten gingen naar het huis omdat er iets gaande zou zijn. Bij aankomst werd er niet opengedaan. Ze zagen het lichaam van een kind op de grond liggen... en forceerden de deur. Daarop werden ze beschoten door een man die binnen was. De 49-jarige man gaf zich een uur later over. en werd al langer gezocht wegens huiselijk geweld. Het is niet duidelijk wat de relatie is... tussen de man en de acht slachtoffers. En ook zijn motief is onbekend. In Varmsum in Groningen is een man overleden toen hij met zijn quad inreed op een auto. Op de quad zaten twee mannen, de andere is zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend wie van de tweede bestuurder was. Een inzittende van de auto raakte licht gewond. Vrijdag overleed op Kos in Griekenland al een Nederlandse vrouw van 19 bij een ongeluk met een quad. Het was de derde keer in korte tijd dat een Nederlander betrokken was bij een ongeluk met een quad in het buitenland. In Sandpoort heeft de politie bij ongeregeldheden gisteravond zeven mensen aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en zware mishandeling. Jongeren botsten met de politie toen ze zich bemoeiden met de hulpverlening aan een meisje van 14 dat buiten bewustzijn was geraakt. Toen een verdachte zich verzette tegen zijn arrestatie keerden zo'n 300 jongeren zich tegen de politie. De politie in Sandpoort neemt de zaak hoog op omdat agenten zich ernstig bedreigd hebben gevoeld. Een van de agenten heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. In Alkmaar heeft Ajax zijn eerste competitiewedstrijd met 3-0 gewonnen van AZ. De eindstand was al bij rust bereikt. De eerste twee doelpunten werden gemaakt door El Ghazi. Koudelje maakte tegen zijn oude club het derde doelpunt. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. en In het zuiden kan ook wat regen vallen. Morgen in het oosten veel bewolking met enkele stevige buien. In het westen droog met af en toe zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. De dagen daarna rustig zomerweer met op donderdag mogelijk tropische temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Voor Afriet Zuid staat 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu. Zandvoort op zondag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 werd het met deze single van Peter Allen. Je hoorde, I go to Rio. Het valt wel een klein beetje op, hè? Rob heeft een zomer in zijn kop. Allemaal zonnige muziek uh, <laughs> vandaag, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, nee, het, het zei je vergeven, Rob. Ja, Want, nee, dan uh, is goed. Het, het is mooi weer. Ja, toch? Oh, heb jij je zomer dit al voor dit jaar voor jezelf al bedacht? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Hè? nee. Maar ik had het voor, eind van het vorige uur, luisteraar, had ik het even over barbecue en zo dat ik de rekening mee moest houden. En uh, gelijk op Facebook allemaal uitnodiging voor barbecues. Het ja. ziet er wel mooi uit. <laughs> het ziet er mooi ja, uit. Ja, <laughs> ja. Mooi nee, schaaltje. Ja, nee, ik, ik zal zeker van de partij <laughs> zijn. En jij ook. Ja. Helemaal gezellig. Goed, alweer het derde uur van Zandvoort op zondag. Luisteraars, en wat gaan we hier uh, dit derde uur doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier, zoals u van ons gewend bent. Pit Report, nieuws uit de autosport en de Formule 1. En natuurlijk rond de klok van half vijf het dier van de week. En die lijst naar de naam Meis. Het gedicht van de week, ja, het staat uh, ja, waar ons hart ligt eigenlijk, erop, ja, is bij de muziek, dus uh, het gedicht van de week vandaag gaat over muziek. Ik zou zeggen, ook genoeg reden om het komende uur op het strand te blijven... <laughs> en je radio aan te houden voor uh, Zandvoort op zondag. Echt niet lekker van het mooie weer, hè, vandaag. Oh, heerlijk zonnig in Zandvoort.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 Dan worden we in één keer, hè? Zitten we niet op te wachten. Hoezo? Hoezo. Mooi, Hij kwam echt langs in die plaat, Albert-Jan. Hoorde je het ook? Ja, nee. Kijk, het was mij ook niet ontgaan. Nee, maar. nee. Toch niet. De Toon Man Sound en de Disco Samba. Ja, even speciaal gedraaid voor alle mensen... die op dit moment op het Zandvoors Strand... aan het genieten zijn van het mooie weer. Ja, nou, en gelijk hebben ze. Ja, hè? dat dacht ik ook. Heerlijk, genieten. Goed, eh... Uh, ik verwacht nou een jingle van uh, Pit Report. Een jingle van... Oh, wilde je dat gaan doen? Ja, wat dacht je dan? Oh, nee, ik dacht uh, dat er nog een uh, plaat voor, uh, oh, ja, dat voor, kan de, voor de keuken ging draaien. Dus even kijken hoor. Mm, Pit Report. <laughs> <laughs> uh, komt eraan hoor komt er dan? Ja, tuurlijk, tuurlijk, oh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. We er al doorstart gemaakt. Uh, ja, Rob. nee, dat is waar, dat is waar. Ik let even -FM niet op. CFM Race Radio, <lacht> de Pit Report. Hij heeft de zomer in de bol. wij draaien, daar komt hij aan, de Pit Reports. Goed, autocoureurs Jaap Verlagen en Nicky Katzburg... gaan ook de laatste vier races voor het VIA World Touring Car Championship... WTCC afgekort, voor het Russische fabrieksteam Lada uitkomen. De Nederlanders werden gedurende het seizoen ingehuurd... als vervangers voor de rijders James Thompson en Mikhail Kozlovski. Maar hadden nog een zekerheid over prolongatie. Teambaas Viktor Sharaperov liet weten het duo graag te behouden... voor de resterende races in Japan, China, Thailand en Qatar. Lezers van Autovisie en De Telegraaf... hebben in de tweede helft van dit Formule 1 seizoen... hoge verwachtingen van de Formule 1 coureur Max Verstappen. Door Max Verstappen beleeft de Formule 1 in Nederland een grote opleving. Niet alleen vindt men het bijzonder dat Max nog maar 17 jaar is... men is ook lovend over zijn prestaties. De verwachtingen van lezers liegen er dan ook niet om. Op de stelling Max Verstappen gaat scoren in de tweede helft van het Formule 1 seizoen... stromen de reacties binnen, in totaal 3500. Een flink merendeel van 78% verwacht veel van Max in het tweede seizoen. Een minderheid van 22% kijkt liever de kat uit de boom en vu vulde oneens in. Verstappen staat momenteel op de 11e positie in het klassement... met een puntenaantal van 22. Zijn laatste race op de Hungaro-ring ging de geschiedenisboeken in... als voorlopig de beste resultaat van Verstappen. Hij werd vierde. De volgende race op de Formule 1-kalender is de grote prijs van België... Die van 21 tot en met 23 augustus wordt verreden op het circuit van spa Francorchamps. Altijd zo mooi daar. Zelf is Max Verstappen iets uh, terughoudender in de kansen voor het tweede seizoen. Hij zegt zelf, uh, Singapore heb ik de beste kans op punten. Max Verstappen kijkt rijkhalsend uit naar de Grand Prix van Singapore in september. De Nederlandse Formule 1 coureur verwacht daar goed voor de dag te komen. Het is in de rest van het seizoen onze beste kans om veel punten te scoren, al dus verstappen tegen de website GP Update. De 17-jarige coureur haalde zoals gezegd vorige week de hoogste notering tijdens dit Formule 1 seizoen in de eerste helft. Vierde plaats en het beste resultaat van zijn looptijd. Verder wordt het mogelijk wellicht moeilijker, want Spa, Monza en Sochi... hebben lange rechte stukken voorspeld voor stappen. Zijn Toro Rosso Bolide komt door de relatief zwakke Renault-motor... in vergelijking met de concurrentie topsnelheid tekort op de snelle circuits. We zullen het volgen vanuit ZFM. Ja, dan willen we even een plaat draaien voor iedereen die hard aan het werk ja. is op het strand. Ja, kijk, want wij zit, iedereen zit lekker op het strand in een luie stoel met ja. een diertje... en lekker hè, radiootje erbij. Maar je zal maar in de keuken werken op het strand. Je kan daar heerlijk eten op het strand. Ik kan daar heerlijk eten op het strand. En, daar zijn en dat de koks... wordt voorbereid in de keuken. De koks staan boven de pannen, de hete pannen... voor uw heerlijke gerechten klaar te maken. Vandaar een plaatje voor alle koks op het strand. Zo is het. Iedereen die hard aan het werk is... in de keuken op het strand. Hier is UB40. Nee, dat gebeurt bij jullie niet. Red in the kitchen juby die zong er wel over, uh, alweer heel veel jaren geleden. Nou, daar komt hij aan. Speciaal voor alle koks op het strand. Blijft een lekkere meezinger, hè? deze van uh, VOF De Kunst. Je de uh, bij CfM op de zondagmiddag. Een zonnige zondagmiddag. Ja, volgens mij worden er weer uh, vele barbecues uh, vanavond ontstoken, uh, Albertje. Ja? Ik hoop het wel. Ja, wel <laughs> ja, jawel, ja, jawel, wel, Het komt helemaal goed. Voor. Dacht ik ook. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, nog een plaatje en dan het dier van de week. Nog een plaatje, ja, kunnen we ook doen. Dat doen we. En dan ja. doen we daarna het dier van de week. Nog steeds... Uh,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 Liquid Spirit. Dat was Craig uh, Reporter en Liquid Spirit. Wat hoor ik nou allemaal, joh. Uh, uh. En Liquid Spirit. Jawel, het is uh, 1,5 vijf. Tijd voor het dier van de week. En ze luistert naar de naam Meis. Meis is een onzekere meid die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen. Als u eenmaal kent, is het een echte knuffel. Ze is soms wat angstig naar vreemde mensen... en daarom plaatsen ze ze het liefst ook niet bij jonge kinderen. Meis is gek op aandacht en is graag bij je. Het alleen thuis zijn moet nog wel worden opgebouwd. Ze is niet erg gek op andere dieren... en daarom zoekt ze dan ook een huis waar ze de aandacht niet hoeft te delen. En waar verblijft Meis momenteel? Meis verblijft in het dierenthuis Kennenland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888.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 een raadje plaatje, Albert Young. Dat had je nou niet moeten zeggen. Nee, weet je hem niet? Zeg het maar. Dr. Hoek. Ah, oh, de Madison Show. Zo heette die band. Oké, okay, ja. ja, dat wist ik dat dan weer we niet. We niet. Samen <laughs> <komen>. <laughs> Baby makes a blue in stock. Goed, uh, golfnieuws nog even. En dat gaat uiteraard over Joost Luiten. Golfer Luiten stabiel op Firestone. Golfer Joost Luiten doet bij de Bridgestone Invitational in Akron... Weliswaar niet mee om de overwinning, maar de Rotterdammer presteert wel stabiel. Luiten, 29 jaar, legde de derde ronde op de banen van de Firestone af in 70 slagen. Precies het baangemiddelde. Hij zette één birdie tegenover één bogey en scoorde verder louter par. Luiten had het voor, de, voor zijn eerste twee rondes 70 en 72 slagen nodig. Met een totaal van 212 na drie dagen staat hij op een gedeelde 33ste plaats... wel op gepaste afstand van de kop. Ik zal in de laatste ronde laag moeten gaan... om nog een beetje op te schuiven in het klassement, al dus luiten. Ja, dat kunnen wij ook concluderen. De eerste plaats is in handen voorlopig van Justin Rose uit Engeland... en de Amerikaan Jim Furyk, die beiden op 201 slagen staan. Rose noteerde van zaterdag een knappe ronde... met van 63 slagen op het lucratieve toernooi... waar de winnaar maar liefst, de komt hij weer, 1,57 miljoen dollar... Dat is ongeveer 1,4 miljoen euro krijgt. Dus wel even belangrijk om je daar je best te doen. Ja, dat dacht ik ook, ja. <laughs> Zeker wel. Ja, Wil je trouwens het Kolf nieuws volgen? Het KLM Open gaat er weer aankomen, hè Albert-Jan? Ook dat. Ik ben druk bezig met de accreditaties eh, Heel goed, heel goed. Je kan het allemaal volgen trouwens op de CFM-app... die gratis te downloaden is. En kijk dan onder evenementen.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 station. It doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a Something like it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on you dance all night. Just find the heat, it'll be all right, babe. Don't you know it's a pity the day can't be like the nights in the summer in the city, summer in the city. Wat een heerlijke zomerse gouden oude bij CFM. Dat was The Love spoelvoel Spoolful en Summer in the City. Kwart voor vijf geworden, tijd voor het gedicht van de dag. En het gaat over muziek. Ik loop de keuken in en zet mijn muziek aan. Het helpt mij bij het bedenken, bij wat ik zoal heb fout gedaan...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 mij verloren de laatste brief. Ik zal ze wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. het Kom vanzelf weer voor elkaar. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan, gaan.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 Laat mij nog maar blijven. Dus Laten Laat me. Laat me mijn eigen hand maar gaan. Laat me. Laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. We hebben nog nooit zo gedaan. Dat was weer een mooi gedicht van de dag, Albert-Jan. Ja, volgens mij. En meteen op audio vastgelegd. Ja, is het bij het deze. Ja, klopt. Ja. daar daarachteraan. Ik denk, nou, laat ik hem eens een keertje gaan draaien, hè. Ja. Toevallig. Ramse Shafie en laat me mijn eigen gang maar gaan. CFM op 106,9 is zon, zandvoort en zomerhit. Nog twee plaatjes, waaronder deze was Sailor and Girls.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 Zit het er alweer op, uh, Albert -Jan? Ja, dat, uh, dat hoort erbij, hè? Ja, yeah. er is een begin en er is een eind. Het is, is een er het tiet muziek. van uh, komen en een tiet van gaan. Gaan, zei -Ko -Ko -Ko vroeger. De, de, zo is het. Nou, goed, ja. inderdaad, deze uitzending zit er weer op. Volgende week zijn we er weer, en luisteraars, nogmaals, ik maak ik u even attent op volgende week zondag uh, vanaf 10 uur s morgens tot 9 uur s avonds live radio kijken in de haven van Zandvoort. Dan gaan wij naar het strand. Ga, dan gaan wij eindelijk eens een keer naar het strand. Ja, hey, hey. Net wel eens een keer tijd. Ja, zeker. Goed, volgende week zondag. Zandvoort op zondag ook live tijdens een dag live radio maken... in de haven van Zandvoort. Van tien uur s morgens tot negen uur s'avonds. Uw gastheren zijn Andor Sandberg en Ben Zonneveld. Ben Zonneveld. Dus uh, we hopen u daar te mogen ontmoeten. Ga je bij de radio om niet gezien te worden, weet je wel? Ga je gewoon op stand zitten. <lacht> Dat is ook handig. Goed, ik hoop u daar te mogen ontmoeten... mede namens de organisatoren van de dag. Wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren... en een hele fijne zondagavond. En geniet van de overige programma's van ja, CFM. Tot volgende week. Dag. Doei doei.